Lot Lewin met het NOS-journaal. In Parijs is een manifestatie op de dag van de arbeid uit de hand gelopen. Meerdere ondernemingen, waaronder een McDonald's-vestiging, zijn geplunderd. En de brandweer zou zijn aangevallen. De politie heeft 45 mensen aangehouden. Acht agenten raakten gewond. In meerdere Europese steden zijn voor het eerst sinds de coronacrisis weer grootschalige Dag van de Arbeid-manifestaties gehouden. In Nederland kwamen onder meer in Utrecht duizenden mensen op de been voor betere arbeidsvoorwaarden. De sfeer.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 Bij een Oekraïense aanval op het hoofdkwartier van de Russische legerleiding in de Oekraïense stad Ishum zouden meerdere mensen zijn gedood. Het gaat volgens de adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken om een enkele hoge officieren. Oekraïense legerbronnen beweren ook dat de chef van de Russische generale staf, Gerasimov, zich in Ishum bevindt. Hij coördineert het offensief in de Donbass en zou bij de aanval op het hoofdkwartier gewond zijn geraakt.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 En we gaan straks beginnen met Etopes. is een goede, bekende groep voor ons. Er zijn al vele, nou vele, maar meerdere albums gemaakt. En, maar wij gaan luisteren naar het, de eerste track van het album Urbes. Ja, zo spreek ik het maar uit. Gewoon op zijn Nederlands. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de groep um, Iberi. Iberi. Uh, die hebben het album Supra. En dan gaan we eigenlijk naar de folk music. Het is een, ja, een beetje gospelachtig album. Uh, begrijp ik uit het uh, uh, boekje. Het heet Supra. Uh, nou in ieder geval uh, op de website peacefulradio.info uh, heb ik daar allerlei informatie en links. En het komt allemaal van het label Ark Music. Het World and Folk label vanuit Engeland. Dan het nodige. Nederlandse werk. Ook Nederlands gezongen. Van Lenny Koer. Altijd Heimwee. Dat is het eerste album waar we gaan luisteren. Het zal misschien een beetje raakklinken. Want het is heel oud. En um, het lijkt wel mono-achtig. In ieder geval. Het nummer heet De Wijze. En track 5 komt ze terug. Met het album Quo Vadis Met Engelen. Een bijzonder aardig nummer. En dan hebben we nog een Nederlander. Chris Hinsen met Ambient Opera Ibiza Remix. En zo hebben we de nodige... Vocale nummers in dit programma. Het lijkt af en toe wel een regulier radioprogramma... ...in plaats van een New Age Music programma. Maar we slaan het wel af met, uh, met echte New Age muziek... ...met Tantric Heart, The Diamond and the Lotus van Shastro. En ik had wat, uh, we hebben wat tijd over, dus dat laten we lekker lang doorlopen. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Piesel Radio Show 1488 hier op ZFM.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 Er zijn misschien wel engelen. Die weten wat je laat en doet. Ze helpen je zo Misschien maar engelen die uit de verte gaan, de Die weten waar. Was pulling me under I knew that I'd feel better your weight was pulling me further